4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Vrijdagmiddag live, zo direct met Rudy Westendorp. Hoogleraar ouderengeneeskunde over het Deltaplan tegen dementie en Bert Brussen over haat op het internet. Nu is het NOS-journaal dik te hark.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 De Britse schrijver en filosoof Alain de Botton wordt volgend jaar gastconservator van het Rijksmuseum. Het maakt museumdirecteur Pijpers morgen bekend in NRC Handelsblad. De Botton staat bekend om zijn kritiek op de manier waarop veel musea kunst presenteren... en ziet het liefst dat kunst wordt gerangschikt op thema. Na een verbouwing van bijna tien jaar gaat het Rijksmuseum morgen weer open voor het publiek. Het succes van het anti-Thatcher lied... Uh, ding Dong, The Witch is Dead... heeft de BBC in verlegenheid gebracht. Het nummer van tegenstanders van de deze week overleden... oud-premier Margaret Thatcher... staat inmiddels in de top van de hitparade. Binnen en buiten de BBC gaan stemmen op... om het nummer zondag niet uit te zenden... op de wekelijkse BBC's official chart show. Omdat het een toonbeeld van slechte smaak zou zijn. Het liedje komt uit The Wizard of Oz... en werd in de loop der jaren het anti-Thatcher lied bij uitstek. The wicked old witch at last is dead... De BBC heeft nog geen besluit genomen over de uitzending. Het weer nog wolken en buien, maar hier en daar ook wat zon. Temperaturen een graad of 9 op de wadden. En 15 graden in Limburg. Morgen weinig verandering in temperatuur, wel meer zon. Direct, of nee, nu, verkeersinformatie van AMB, zijn er nog files bij aan Zwaan? Ja, die zijn er zeker, en het zijn er ook wat meer geworden. Er vallen hier en daar flinke buien, en dat merken we vooral in het zuiden en ook in het midden van het land nu. In totaal staat er ruim 100 kilometer file. Een paar opvallende zaken, op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, een hele lange file na een ongeluk. Tussen Beest en knooppunt Empel, 14 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de Waalbrug bij Ewijk veroorzaken vertraging, zoals altijd op vrijdag, van Arnhem naar Os, 8 kilometer. Nu. En de A76 vanuit België naar Geleen. Tussen Genk en Stijn, 7 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En zo direct dus Browser met Brussel en Rudy Wessendorp... over het Deltaplan tegen dementie. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren. Wij zien dat de respons met 20% toeneemt... als u er een persoonlijke landingspagina aan toevoegt.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom terug bij vrijdagmiddag live vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Rudy Westendorp is hoogleraar Oudere Geneeskunde. En met hem gaan we het hebben over het Deltaplan tegen Dementie. En natuurlijk gaan we ook... Twitter, uh, uh, social media, internet, alles wat daarbij hoort, bespreken met Bert Brussen. Je kunt er ook op reageren via Twitter, hashtag AfroVML. En je kunt ook nog eens kijken als je naar de website gaat, vrijdagmiddaglife.afro.nl. Maar eerst, het ministerie van Volksgezondheid heeft meer dan 32 miljoen euro toegezegd voor het delta-plan tegen de ziekte dementie. Maar opmerkelijk, want in plaats van alleen maar juichende geluiden... was er ook veel consternatie. Wetenschappers zijn het er namelijk niet over eens... waar dat geld precies naartoe moet. En hoe er ook over de ziekte dementie wordt bericht... of zou moeten worden bericht. Hoogleraar Oudere Geneeskunde... en directeur ook van de Leiden Academy on Vitality and Aging. Mooie mond vol, Rudy Westendorp. Uh, bent u nou wel of niet blij met, het, met dit geld voor het onderzoek? Met het geld ben ik blij. En ik namens mij, denk ik of ik namens, laten we zeggen... al de mensen die voor uh, mensen met dementie zorgen... of aan de dementie lijden. Uh, iedereen weet het. Op straat uh, kun je iedereen vragen. Ik wil best oud worden, als het koppertje maar goed blijft. Met andere woorden, het is een echt sociaal-maatschappelijk probleem. Er zijn heel veel mensen, schattingen van 2,5... Uh, 100.000 uh, mensen. Uh, ja Dat is een probleem groot genoeg om daar uh, fors geld op in te een zetten. Een plan zegt de staatssecretaris 250.000 inderdaad nu. Dat gaat verdubbelen. We moeten alles uit de kast trekken. Ik verwacht dat als we daar uh, ja, fors... Uh meters in willen maken, dat we in de loop van de tijd nog meer geld nodig zullen hebben. Ja, maar ja. Zo, zo erg wordt het, uh, in plaats van 250.000, ja. een half miljoen binnenkort? Kijk, kort. en hier begint een beetje de constellatie. Oh. En uh, dat is eigenlijk wel heel aardig. Uh, want de, wat we de afgelopen dagen gezien hebben, en ik ben daar deels uh, ook aanstichter aan geweest met mijn ingezonden brief in de Volkskrant, dus dat realiseer ik me goed. Um, die constellatie, ja, dat is een publieke constellatie, maar het is ook publiek geld. Dus het goede ervan, vind ik, is dat we met z'n allen ook nog een beetje kunnen praten maar, over maar waar dat geld naartoe gaat. Is hij onnodig? Is hij onterecht? Die consternatie? Nou, wat je zelf had, ik bedacht: van, nou, ik wil eigenlijk een ander geluid laten horen. Kijk, nu wordt er gesproken over deltaplannen, over dijken die moeten worden opgeworpen. Um, af en toe een tsunami. Um, ja, ik denk dat dat je ja, onterecht um, nog meer angst inboezemt dan dat we eigenlijk al hebben voor de dingen. Hoezo onterecht? Nou, omdat er ook nog wel andere signalen zijn. Um, ik refereer bijvoorbeeld aan een studie van uh, de Rotterdamse collega's afgelopen jaar. Um, en die hebben uh, in een hele grote wijk in Rotterdam... bestuderen die al twintig jaar lang uh, het voorkomen van ziektes uh, in de wijk daar. En die hebben heel keurig laten zien dat de kans op dementie... voor een 60, een 65, een 70, een 75, een 80-jarige... dat die afneemt over de afgelopen tien jaar. Afneemt? Ja, de kans neemt af. En dus ja, dat, die verdubbeling, dat, dat is overdreven? Of? Nou, daar moet je in ieder geval... De, de verdubbeling komt als je alles doorextrapoleert zoals het, het zoals het nu gaat. Zoals het nu gaat. Um, en ik vind dat je ook wel rekening mag houden met andere scenario's, met andere trends. En daar geef ik deze bijvoorbeeld van. Ik denk dat er terecht ingezet zou kunnen worden op het feit dat de kans op dementie afneemt. En Omdat het... we gezonder leven? Of? Omdat de harten en de bloedvaten... die belangrijk zijn voor de doorstroming van de hersenen... en iedereen begrijpt dat, een kwart van het hartminuutvolume, een kwart, één liter per uh, minuut, gaat er door je hersenen. Als daar wat mee mis is, ja, dan gaat er met je kop ook iets mis. En we hebben minder hart- en vaatziekten. We hebben minder hart- en vaatziekten. En je ziet dat ook op de foto's die de Rotterdamse collega's gemaakt hebben. De, de toestand van het brein is er tien jaar later... Is, is eigenlijk toegenomen. Ja, toch dat, dat, laten we zeggen, alarmerende scenario... van die uh, verdubbeling van het aantal mensen met dementie... wordt onder meer op tafel gelegd door neuroloog Philip uh, Scheltons... directeur van het Alzheimercentrum aan de Vrije Universiteit. Ook niet tenminste. Nee, zeker niet. Heeft hij ongelijk? <lacht> het is één van de schattingen en daarom zei ik... van ik, ik vond het wel tijd om een ander geluid te laten horen... dat er ook andere schattingen mogelijk zijn. Het voorspellen van de huizenprijs, het voorspellen van de economie... Uh, is... Uh, Eigenlijk onmogelijk, net zoals het voorspellen van het weer. En wie weet geldt dat dus misschien ook wel een beetje... voor het voorspellen van het aantal mensen met dementie. En ja, maar... dat is wat ik eigenlijk gezegd heb. Nou ja, hij is ook degene hè, die dit onderzoeksgeld uh, krijgt... Uh, om onderzoek te doen ja. naar dementie. Uh, is dat dan ja, niet, niet, niet nodig? Of is dat, uh... Nee, want Philip uh, heeft natuurlijk volstrekt gelijk dat 250.000... Patiënten. Is ook al, al veel. Is ook al veel, toch? En kan, kan hij, uh, laten we zeggen, het wondermiddel vinden? Want hij onderzoekt vooral de medische aanpak van dementie, hè? Nou, dat is de tweede consternatie. En nogmaals, kijk, als wij met als wetenschappers hier aan tafel zouden zitten... collega Scheltes en ik, en wie weet gaat dat misschien ook nog wel een keer gebeuren... Bij deze dan, is hij uitgenodigd. Uh, dan blijken wetenschappelijk, denk ik, veel dichter bij elkaar te zijn... dat, dat wij uh, in de kranten suggereren. En daarom pleit ik erop voor... Dat dat het andere geluid ook genoemd wordt. Hij pleit voortdurend voor... Ja, het is het amaloïd wat, uh, wat laten we zeggen, de, de boosdoener is. En dat is het amaloïd? Het amaloïd zijn de eiwitklonters die je, je hersenen beschadigen. En daarvan zou ik eigenlijk het volgende zeggen... de relatie tussen amyloïd en dementie is hetzelfde als het cholesterol en het hartinfarct. En Nederland heeft een beter gevoel met cholesterol en hartinfarcten. Want iedereen weet dat als je een hoog cholesterol hebt... dat je niet altijd een hartinfarct krijgt. Niet altijd, maar het is wel ongezond, en toch? sommige ongezond. mensen ja? die, die eigenlijk een heel laag cholesterol hebben... die krijgen toch een hartinfarct. En de meeste mensen met een hartinfarct hebben een gemiddeld cholesterol. Nou, hoe groot is dan de relatie tussen het amyloïd? Nou en ja? het het amyloïd? Er zijn mensen met heel veel amyloïd en die krijgen toch geen dementie... Er zijn mensen zonder amaloïd die worden toch dement. En als je bij hele oude mensen gaat kijken... dan blijken de mensen met en zonder dementie vrijwel evenveel amaloïd te hebben. Dus hij zit op het verkeerde spoor? Nee. Oh. Het is één van de factoren die bijdraagt aan de dementie. Net zoals... De cholesterol bijdraagt aan het hartinfarct. En naast de cholesterol en het hartinfarct, heb je daar bewegen. Je hebt daar de voeding, je hebt de stroken, het, het roken en de stress. Dus dat deltaplan dat moet zich niet alleen maar op die medische uh, aanpak richten. Ja, uh, uh, uh, nog andere medische dingen. Ik weet, en dat weet, dat weet de, de, de andere neurologen weten dat ook. Iedereen weet dat, dat hoge bloeddruk op middelbare leeftijd enorm bijdraagt aan de achteruitgang van je. Van je, van je brein en dat je daardoor dement wordt. Als je niet meer beweegt tussen je 50, je 60 en je 70... is de kans dat je dement wordt ook veel groter. Nou, dat zijn dus beïnvloedbare factoren. Dus ik ben niet tegen het onderzoek tegen amaloïd. Ja, maar, ik maar daar is je eigenlijk... niet een deltaplan voor op te richten... om te zeggen, mensen, gaan bewegen. Nou, dat denk ik wel. Want we bewegen niet. En er is ook een deltaplan nodig tegen onze dikte. Want als we daar dus niet mm. iets gaan tegen gaan doen. Dan, want we roepen het wel, we weten het wel. Maar Delta deltaplan is juist nou nodig om, laten we zeggen, het niet over de dijk te we laten rusten. Het is alweer bezig gebeurd Met, al. met, met onderwerpen als dementie of Ver van Je Bed Show? Ik ben even vergeten waar het over gaat. Ja, ja. dat zou je niet nee, moeten ik, doen. Want kijk, we, dat is nou de vernieuwing. En daar zou dat deltaplan nou voor moeten zijn. Laten we nou, kijk, wij weten dat als een dokter tegen een patiënt zegt of tegen een persoon zeggen van, ja, je bent te dik... en je moet meer bewegen en je bloeddruk is te uh, hoog... en dan moet je pilletjes voor slikken, dat dat allemaal niet lukt. En wat de vernieuwing nou zojuist mo zou moeten zijn... is dat uh, ja, de social media, we zouden gewoon... Uh, ja, Facebook-communities moeten maken met elkaar. Want, want Ik had het net met u al over, uh, over dementie. Ik, nam, ik had allemaal aannames waarvan ik dacht dat die waar waren. En zei u, nou, dat zit allemaal heel anders in elkaar. Er is te weinig over bekend. Misschien moet dan inderdaad... eerst maar eens gaan beginnen, net als bij kanker en roken, die correlatie... Dat we dat gaan zeggen, nou, bewegen en gezonde voeding en dementie. Ik heb het idee dat vrij, vrijwel niemand dat weet. Hoor. Want wat was een aanname die jij had, maar die niet bleek te kloppen dan? Nou ja, ik, ik zei volgens mij je kan dat toch zien als de hersenen krimpen en toen zijn meneer, ja, maar bij iedereen op oudere het krimpen de hersenen. Ja. Dus er zijn mensen met dementie. gekropen hersenen en die zijn nog, uh, ja, razor blade sharp. En nou, dat, vind ik, dat vind ik dus het mooie bijwer... of nee, dat is ik het mooie gevolg van, laten we zeggen... de discussie die dus nu in uh, Nederland een beetje losbarst... is dat we met elkaar gaan praten over dementie. En dat is het eerste begin van een verbetering van uh, de totale situatie... die we tot nu toe te zien hebben. Het Deltaplan is goed, maar richt het niet... Te beperkt op uh, één mogelijk medische nou oplossing open. gooi het nou open en gooi het nou niet of, of maak het nou niet dicht in één medische oplossing. En als we dan nu alweer praten van ja, maar je weet toch dat je moet bewegen, dan weten we eigenlijk ook dat niemand beweegt. En dat we dat onvoldoende doen. En mm. dat, je, dat je volstrekt nieuwe ja, ja, territoria open moet gooien. En als we dan nu in, in deze maatschappij leven met zoveel nieuwe dingen, zoveel nieuwe mogelijkheden. En iedereen maakt er gebruik van. Laten we dan voor de dementie. laten we daar dan ook voor. Even een, ja. één ding voor de zekerheid. Want Philips Schelders de neuroloog die dat onderzoek gaat doen... die werkt ook samen met het bedrijfsleven, met Nutricia, ja. Nutricia brengt een drankje op de markt, wat goed zou zijn ja. tegen dementie. Daar krijgt hij veel kritiek op. Dat geld voor dat onderzoek komt ook voor een groot deel uit het bedrijfsleven. Ja. Vindt u dat dat... Kan? Of goed is? Of juist nou, niet? Philip heeft vanmorgen in, uh, in de Volkskrant zich uh, verweerd... Tegen, uh, tegen het verwijt dat hij het nou met de industrie heeft gedaan. En ik vind dat hij daar gelijk in heeft. Um, dit soort grote problemen... en we praten dus nu ook al over het bijvoorbeeld... we zoeken naar oplossingen om uh, connecties te maken... met communities, met internetcommunities, met providers. Wij moeten dit soort... Problemen, grote problemen gaan oplossen in publiek-private ja, partners. Dat kan niet zonder geld van het bedrijfsleven. Je wilt daar toch ook laten we zeggen, de, de goede dingen van, van gebruiken. Dus maar dat is in ieder geval het niet... Het ja? feit dat Philip dat heeft gelijk als hij zegt... ik wil niet gekapiteld worden puur om het feit... dat ik nou met een private partner heb... Dat vind ik ook, maar dat is toch wel wat anders... dan een drankje van Nutricia dat dementie helpt voorkomen. Hoor ik dat nou goed? Dat vind ik wel ja, een hele dat... stap verder. Ja, maar laten we ook even zeg bedenken. Zeg dan, Nutritia ja, helpt hiermee. Voor mij maakt je het gesponsord. Ik zal ze voor de helderheid, Philips Scheltes heeft daar zelf van gezegd... dat wat de marketingmensen van Nutricia erover beweren ja. niet zijn mening is. Dus in dat die zin heb je daar afstand van. Ja. Het ging me er even om. Dat is in al, althans niet een bezwaar van u tegen de manier waarop uh, Philips Scheltes werkt. Wel als het gaat om hoe breed is een onderzoek. Voor dit moment dank ik u. Even voor uw toelichting, Rudy Westendorp. Zo direct gaan we met Bert Brussel door. Maar we luisteren eerst weer even naar Rossi. De single van het album van Cham Roche. Het album heet At The Back Of Beyond. Dank jullie wel. Bert Brussen, baas ook van The Post Online. En ook aan tafel nog Judy Westendorp. Hij is hoogleraar oudere geneeskunde. U, u zei het net al, meneer Westendorp. Social media zou eigenlijk in heel veel gevallen vaker ingezet moeten worden. Bent u zelf een, een actief op uh, de social media? Ja, het enige wat ik nog niet doe is uh, twitteren. Maar dat, niet? Uh, nee, nee. Dat, uh, nog niet, zegt u? Nee, nog niet. Want uh, het, het zit eraan te komen. Ja, het moet. Ja, dat denk ik wel, want in een, uh, in een omgeving als nu... en zoals ik me ook in toenemende mate beweeg... en ik, uh, ja, ik wil gewoon... Uh, weten ja, wat er gebeurt. Ik wil weten wat er gebeurt en ik heb steeds meer de neiging... Om, uh, ja, om, om iets weg te zetten. En tot nu toe deed ik dat allemaal met ingezonde stukken. Maar dat, het is veel, is makkelijker, dan, met het is veel makkelijker met Twitter, toch? Het is Twitter, toch? Zee, ingezonde stukken. Als je een boodschap hebt en je wil een groot publiek bereiken... moet je zeker gaan twitteren, ja. ja. Kun je, dat, wel, wel, dat je kunt wel minder uh, zeggen. Wat is het? Hoeveel tekens? 140. Ja. Dus je ja, dus nu... verliest wel iets aan nuance, nou, toch? Maar je, kan, kijk, je kan dus ook ergens uh, wat op een website zetten... en daar een linkje van Twitter En dan gaan ja. die mensen op die website kijken. Ja. En dat is natuurlijk het, voor... dus, het grote voordeel van Twitter. Dus mensen zoals ik, oude mensen ja. en, die, die, en die wetenschappers... en die willen ja. dus veel woorden gebruiken voor nuance. Maar, maar als je nou iets ergens kwijt kunt... en je kunt dan achtergrond weer aangeven van nou dat en dat kun je vinden... En dat kan is ook. Je kan er ja, van ja, alles aan van koppelen. Dus ja. wat dat betreft, ja. ik zou het vooral doen. Uh, Bert, wat, wat zijn van deze week jouw... Uh, uh, items, nou, ik ga het niet meer over ING hebben, wilde ik eigenlijk doen, maar ik hoorde net dat, dat als je dat dan te vaak doet, dus je zegt ING heeft weer de hele week storingen gehad. ING onthoudt die naam, ING dat het dan blijft hangen bij mensen die naam ING ja. met een negatieve lading, dat ze altijd storingen hebben. Dat, dat zou, zou ik jij niet natuurlijk, willen. nee, dat zou ik niet willen nee. dat mensen dan straks denken ING dat is een bank met allerlei storingen. Dus niet ING. Dan ga ik niet meer over okay. ING hebben. Wat wel? Het is vandaag offline dag. Uh, Dit is een, een stichting, een vrij zinloze stichting... die me weer eens aan wat zelfbevlekkende symboliek doet. Dus na de vrouwendag, het consumindere world, world Earth Day. Is er ook dementiedag al? Oh, ja. nou, en een dementiedag en weet ik wat, het is nu ook nog offline dag. zijn mensen die graag willen dat we de hele dag offline zijn. <coughs> en ik dus citeer. juist niet twitteren, juist niet facebooken, ja, et cetera. En, en ook niet e-mailen. Uh, uh, ik citeer de organisatie. Het staat voor meaningful connections. We zetten ons in om deze online vriendschappen en ontmoetingen te stimuleren. Nou, heb ik dus niet gedaan, dus we gaan naar het volgende. Ja. Uh, dat doet de er niet omheen. Nee, oh man, verschrikkelijk. Nou ja, Jesse Glaver, uh, Groen, GroenLinks Tweede Kamerlid, ja. die zei van ja, het is toch wel moeilijk om niet de hele dag naar je smartphone te blijven kijken en zo. Ja, voor maar... dat soort mensen is het misschien goed zo'n dag zonder social media. Ja, maar je hoeft toch geen dag voor in het leven te roepen, maar dat vind ik dus Bij, al die, bij al die dagen. Ja, helder. Ik bedoel, ja, je kan dan natuurlijk wel, bedoel, de dementie of, of weet ik wat kunnen zeggen. Ik ga dan met die dag bij mensen bij elkaar zitten. Maar ik bedoel, internationale Vrouwendag? Seriously? Dat ja, zijn nee. heel veel mensen die dat nuttig vinden. Ja, ik zeg niet. Ja, ja. Zo heb ik niet gezegd. Goed, volgende onderwerp. Ja, ja, de de Hogeschool van Amsterdam, uh, toch wel een succes uh, hbo moet ik zeggen. Die uh, kwam onlangs met een nieuw e-mailprotocol voor uh, docenten en medewerkers. Ja. Dit is echt, ik ga nu wat citeren. Um, nou, ze komen met een e-mailprotocol. Uh, en dit protocol staan dan dingen als... Niet mailen tussen vrijdagavond 7 uur en maandag 9 uur. Anders houden we elkaar maar aan het werk. Niet mailen wanneer je met elkaar een meningsverschil hebt. Niet mailen als je een vraag hebt waarop je met spoed antwoord wil. Ja, het is de hogeschool van Amsterdam, die geeft binnen drie dagen antwoord. stond ze nog bij. En wees voorzichtig met ironie en sarcasme in je mail. Uh, gelukkig hebben ze er ook richtlijnen bij gegeven wanneer je wel e-mail moet gebruiken. Als je iemand wilt bereiken die slecht bereikbaar is. Als je een eenvoudige vraag hebt, en er stond tussen haakjes bij... maar je kunt ook de telefoon gebruiken. Ik citeer het dus nog, hè. dit heb ik niet verzonnen. Uh, en als je meerdere mensen tegelijk wil spelen. Nou, dit, dit zijn uh, richtlijnen die zijn uh, opgesteld... naar aanleiding van een aantal commissies die weer geëvalueerd zijn. Evaluatiecommissies. En die zijn opgesteld naar aanleiding van een advies van de werkgroep... werkdruk in balans. En op deze manier willen ze de werkdruk verminderen. U gaat kijk het, mij aan. Gaat het, het goed het met het onderwijs, aan, de meneer Westendor? Een grap of niet, maar dit is echt zo. Dit is, en ik kan je verzekeren: dit, dit is een van de vele hilarische protocollen op gebied van social media en e mail op, Ja, maar waar op, ik me op nou instituten. over zit te verbazen... is: hoe nou, zoiets nou dan in. in ja, tot Wastom komt. Hoe komt zo'n... Zo ik begrijp ja, dat, dat, dat ze hebben dat nou docenten ondervraagd. En die klagen dat, dat ze zelfs in het weekend met e-mails lastiggevallen ja, worden. Ja, dat moet je ja. niet willen in het e-mail e krijgen. Maar daar komt het vandaan. Er zijn dus inderdaad mensen die klagen over werkdruk. En dan weet je hoe het gaat. dat wordt dus inderdaad onderzocht. En er komt een adviescommissie. Dus. En, en dat soort commissies komen inderdaad... Van heel ver weg, ergens van buiten... waar ze daar überhaupt geen idee hebben wat er überhaupt gebeurt... Met U herkent e het niet bij, bij uzelf bijvoorbeeld... Dat u lastig gevallen wordt op nou, collega's. En... Kijk, waar, waar ik zelf uh, op, enorm mee bezig ben. Uh, het, het dossier wat ik vasthoud, dat is, is de, ja, de kwaliteit van het leven van oude mensen. Ja. En wat mij verbaast is dat iedereen over oude mensen praat. En dat die oude mensen dus eigenlijk nooit aan het woord komen. Hmm. En als ze in de media aan het woord komen, dan is dat in de regel is het dan, uh, of in twee vormen. die in het Zwitsers levengevoel zitten, of laten we zeggen, of denk, de krakkemikker oh, oh. of, of de mensen. Maar bij de universiteit, want hier is het blijkbaar een probleem dat, dat, dat al, alle docenten eh, en ook leraren voortdurend lastig gevallen worden met e-mails en vragen. 24 uur per dag. Ja, maar hier gaat hetzelfde voor. Als je, als je dan als je college geeft, of als je een hbo bent, dan, dan werk je met jonge mensen. En als jonge mensen dan communiceren met dit soort media, dan is dat, dan toch, gebeurt dat. Dan is dat een fact of life. En daarom begrijp ik het niet. En daar nee, is mijn verbazing over. En ik begrijp ook wel dat het systeem dan moeite heeft om, laten we zeggen, daar aan te accommoderen. Maar Bert, dat je met dit soort draconische en tegen Stel de maatregelen. Nou ja, ja, dat met, je gaat, niet, gaat niet zeggen. Als je als hbo gaat zeggen, niet tussen vrijdag en maandag e-mailen, want we houden elkaar aan het werk. Dan kun je toch beter slaan. Eigenlijk zeg je dan van beleid we leiden iedereen op tot top ambtenaar, maar verder ja. ook niet. Dat met, we op, het, we hebben twee weken aangekondigd dat je het gaat ook hebben gaat we nou hebben over haat op het internet. Nee, maar uh, we, we oh. hebben nog twee minuten. Dus als je het wil doen. Nou, Moet je ja, het nu doen? Nou ja, goed. De, het probleem was dat Jan Bennink, een Volkskrant-columnist, die had uh, uh, al zijn haat verzameld in screenshots. Wat op Twitter tegenkwam. En dat had hij op een, een Pinterest. Dus dat kon je dat allemaal zien. En als je dat ziet, is het onstellend veel. En die haat is iets. Wat gewoon heel erg leeft. en dankzij social media. steeds erger wordt. Ja, U, u twittert niet, u heeft er nog geen last nee. van. Dat, dat gaat dan wel komen, dat is dan een klein nadeel. Je hebt er zelf ook ervaring en mee. Ik heb daar zelf ook ervaring mee. Maar, maar dat, bij mij is misschien ook wel uh, actie-reactie. Maar iemand als Jan ik, is iemand die gewoon een column schrijft. en dat anderen vinden. En dan heb je het over een select groepje van een man of tien. die vinden dat uh, zijn mening in die column niet mag. die gaan hem dan uh, haten. En dat haten heeft, als dat uh, twee jaar lang dag in dag uit doorgaat. krijgt dat uh, de kwaliteit kwaliteit van stalking en belaging. En dat is dus heel erg. En als met een resultaat ziet... die gestopt is. Nee, dus. Met een resultaat die gestopt is in elk geval met Twitter. Op, op Twitter, ja, ja. precies. Maar, niet als columnist. Maar mag ik daar dan als oud mens dan, uh, <laughs> nog eens even wat tegenaan zetten? Ja, ik ben drie, vijf, Als u dus het als, dus als oud mens, mens... kort kunt houden... Ja. Maar dat was toch hetzelfde als we een poster aanplakten vroeger? Want dan liep iedereen daar langs en je kon daar niet langs lopen zonder daar niet naar te kijken. En is dat en niet het, gewoon het is, een kwestie van dat we daar aan moeten is, wennen? Het is een ander medium vooral, ja. Want en, 30 als, jaar geleden was het natuurlijk ook zo. Dat Fritz Baren vertelde ook wel eens. Als ik 30 jaar geleden iets werd geschreven in de Telegraaf. dan kreeg ik ook weer twee weken lang voetbalhooligans. Uh, ik kan mij op het nog dak. herinneren dus dat, toen in het begin van de telefoon kon je dan aanvragen. <sat> dat je dan smiddags niet gestoord werd en dan werd je niet doorgeprikt, omdat dat zo verstorend was voor het huishouden. Doorgeprikt. Ja. Het, is echt... Het verschil over ja, uh... met die poster is wel. Je ziet een poster hangen, weet niet wie hem opgehangen heeft, maar hier via die social media kan iedereen direct naar je toe en op jou reageren en je dus inderdaad 24 uur per dag stalken. Nou ja, dat is dus een... Nou ja, maar goed, het is dus inderdaad een groot nadeel. Maar ik vind uh, dat, het, dat het, het moet wel... Er zit een grens in, in dus actie en reactie. En dus mensen die gewoon iets schrijven... dat je het daar niet mee eens bent, dat kan. Dat kun je ook wel gewoon zeggen. En je kan er ook tegen inschrijven. Dus niets mis met polemiek. Maar om daar nou ook iemand, uh, kinderen mee te gaan bedreigen... en, en uh, online te zetten wat je adres is... en waar je, hoe je vriendin heet... en waar je kinderen naar school gaan en zo... Maar dat is toch recht... algemeen, want dat kan die op straat ook gebeuren. Dat heeft niks met zo media te maken. Dat is met hoe we in elkaar, met elkaar omgaan. Nee, dat in heeft met het aantal idioten te maken. Maar social media maakt dat dus een stuk makkelijker. Maar dat zie je nu dus idioten, in Canada, een ja. 17-jarig meisje, dat zelfmoord heeft gepleegd. Omdat na, ze gepest na, werd op na, internet. Ja, nee, ze was verkracht dus waar, Daar waar de van. foto's van verstuurd. En dat kwam op internet. De tijd is op, hè Jan? Ik merk nou ja, dat je daar echt een beetje op ja, heeft kolen Nee, zit maar nu. je hebt helemaal gelijk. En uh, helaas is het zo dat dus ook die gekken inderdaad van die social media gebruik kunnen maken. Daar moeten we maar mee afsluiten. Want we moeten van Tim Overdiek horen wat er zo direct te beluisteren is. Ik dank toch even voordat ik naar Tim ga, Rudy Westendorp. Ik dank Cham Roosje die muziek heeft gemaakt en ik dank het publiek. Tim, wat is er in het Radio 1 Journaal? Toch? Wij gaan, Jan, het weekend in met het Sociaal Akkoord. Want wat de werkelijke consequenties zijn, wordt meestal pas een etmaal later duidelijk. We zijn in veel buitenlanden aanwezig vanmiddag. Korea, Duitsland, Spanje, Engeland, Rusland, Mali, Ierland, Venezuela, Amerika. En we duiken diep de Nederlandse klei in. Wat betekent boeren naar schaliegas voor ons drinkwater? Jullie daar in Amsterdam. Goed weekend. Cheers. Dank je wel, dus dat alles in het Radio 1-journaal. Het is half vijf geweest, tijd voor het nws journaal Dick Haak. Dit is Radio 1. Rond de behandeling van de Russische asielzoeker Dolmatov... is op verschillende momenten onzorgvuldig gehandeld... zegt de Inspectie voor Veiligheid en Justitie na onderzoek. Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum. Verschillende organisaties in de vreemdelingenketen... zouden onzorgvuldig hebben gehandeld... net als de mensen die betrokken waren bij de juridische bijstand... en de medische zorg aan de Rus. Premier Rutte bestrijdt dat het kabinet na het sociaal akkoord... niet meer hervormt zoals critici zeggen...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 Het Rimbos in Instituut trof de stof aan tijdens reguliere drugstesten in Amsterdam en in Noord-Brabant. En dat waren de hoofdpunten. ANEB verkeersinformatie Vooral in het zuiden van het land zijn nu wat problemen op de weg door ongelukken. Ook in het midden van het land daar vallen nu wat buien en heeft het verkeer wel last van. In totaal staat er 160 kilometer file, iets meer dan gebruikelijk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch loopt het vast. Tussen Culemborg en Waardenburg, 10 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Vanuit Den Haag op de A4 naar Delft. Voor Den Haag-Zuid 3 na een aanrijding. Er is daar één rijstrook dicht. Naar het oosten op de A12 richting Duitsland. Tussen Velkerbroek en 7 naar 7. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Dan de A50, Arnhem richting Os, een van de langste files... tussen Renkem en Knopend in E-Wijk 8. heeft natuurlijk alles te maken met werkzaamheden. En al in België op de E314, het verlengde van de A76 naar Geleen... bestaat tussen het Belgische Maasmechelen en Stijn 10 kilometer file. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht.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 De Dell XPS 10 Tablet. Aangedreven door Windows RT. Ga naar dell.nl. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk. Goedemiddag, we gaan terug naar het Mondriaan. Terug naar de plek waar dat historisch sociaal akkoord tot leven kwam. Althans, historisch, dat vinden de betrokkenen. Wat vinden de mensen op het Mondriaan College er zelf van? Marcel Bril zoekt het uit. Wat hebben John Kerry en Luc Iking met elkaar gemeen? De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en onze collega van BNN... richten zich op het belangrijkste nieuws in Zuid-Korea. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. En we spreken iemand die is wezen lunchen vanmiddag. Big deal, zult u denken, dat doen we elke dag. Wel, het was een goede deal. Het kost hem niet meer dan 0,24 bitcoins. Het hoe en waarom van deze valuta gratis en voor niets... dit Radio 1-journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Rond de dood van de Russische activist Dolmatov... zijn hier in Nederland veel fouten gemaakt. Dat werd zojuist op een persconferentie in Den Haag bekendgemaakt. De inspecteur Veiligheid en Justitie. Alles overziend komt de inspectie tot het oordeel... dat op verschillende momenten... door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen... onzorgvuldig is gehandeld...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 Ja, zo ernstig dat je kunt afvragen wat is er wel goed gegaan als het gaat om het vastzetten van de heer Dolmatov. Wat we al wisten is dat hij helemaal niet in vreemdelingendetentie gezet mocht worden. Uh, ja, hoe kon dat zijn? Uh, waarom? Uh, er was hoge beroep aangetekend, en dat mag je gewoon afwachten in Nederland. Hoge beroep tegen zijn, uh, zijn afwijzing van zijn asielverzoek. Uh, maar ja, dat is niet goed in de systemen terechtgekomen. En zo is het eigenlijk met alles. Het was bekend uh, bij het arrestantencentrum in Dordrecht... waar hij uh, allereerst binnenkwam... Uh, dat hij uh, geestelijk niet in orde was, uh, in de war, uh, suicidaal was. En uh, daar hebben ze hem inderdaad de juiste zorg gegeven. Maar vervolgens is hij verplaatst naar het uitzetcentrum in Rotterdam. En daar ging het mis, want uh, met de overdracht... Uh, is het uh, nauwelijks of niet gecommuniceerd over zijn uh, uh, geestelijke toestand en is daar dus uh, ja, niet goed uh, opgevangen, is geen permanente bewaking geweest... geen permanente observatie. En zo zie je dat bij alles terug als het gaat om de juridische bijstand... om de medische zorg, als het gaat om de informatievoorziening... op alle punten is het fout gegaan met de heer Dolmatov... Um, totdat ze hem dus uh, half januari dood in zijn cel aantreffen... waar hij eerder, bleek ook uit de rapportage van de inspectie... Uh, twee dagen eerder ook al een suïcidepoging had ondernomen... en dat was dus kennelijk in het uh, detentiecentrum niet bekend. Dat is een lange lijst uh, van fouten die gemaakt zijn. Is dat ook volgens de inspectie uh, verwijtbaar of laakbaar? Ja, daar hebben zij geen uitlatingen over gedaan. Uh, wat wel zo is, is dat de inspectie voor de volksgezondheid... Uh, die gaat dus over de medische begeleiding van in dit geval uh, Dolmatov... maar uh, voor over vreemdelingen in uh, detentie. Uh, de verpleegkundigen en de artsen betrokken bij die uh, begeleiding van Dolmatov... Uh, worden voor de tuchtrechter uh, gedaagd. Uh, daar wordt gekeken of hen dus wat te verwijten valt... Ja, en op de andere vlakken is niet helemaal duidelijk of daar sprake is van verwijtbaarheid. Maar nalatigheid is het zeker omdat uh, de medewerkers en ook de informatievoorziening niet volgens de protocollen was. En dat rapport, Michiel, dat staat er al een tijdje aan te komen. Hè? Ook mede onder druk van de moeder van Dormatov vanuit ja. Moskou. Dat komt nu uit en dat komt uit na het bezoek van de Russische president Poetin. Ja, een weekje na Poetin, heel verdacht zou je zeggen. Ja. Hebben ze het langer onder de pet gehouden dan nodig. Maar uh, de heer Bos, het hoofd van de inspectie uh, voor veiligheid en justitie... heeft ons verzekerd. Twee weken geleden was het rapport klaar zou je denken, publiceren het dan meteen. Maar dan heeft het ministerie altijd de tijd voor een beleidsreactie... zoals dat heet, een reactie, een inhoudelijke reactie op dat rapport. En dat doe doorgaans zes weken. Dus je zou kunnen zeggen, dit rapport is sneller afgehandeld dan noodzakelijk. Een hard rapport, daar gaan we ongetwijfeld de komende uren nog wat van horen. Wellicht ook vanuit Moskou. Dus uh, is de laatste nieuws vanuit Den Haag. Michiel Breedveld, dank wel. We blijven in Den Haag, de day after. Gisteravond sloten werkgevers, werknemers en het kabinet een sociaal akkoord. En waar ze dat deden? Dat was op een school, het ROC Mondriaan in Den Haag. En daar hebben we vanmiddag verslaggever Marcel Bril naartoe gestuurd... om op de eerste plaats Marcel eens even te kijken of de heren, want daar ging het vooral om, vlekken hebben achtergelaten. Nee. Nee, nee, er is eigenlijk nog maar heel weinig wat herinnert aan die grote drukte van gisteren... waar de hoge heren uh, hier naartoe kwamen om eerst te vergaderen en daarna een persconferentie te houden. Ik ben uh, in de kantine waar die persconferentie was. Die heren, ik denk dat je het nog wel herinnert, dat beeld uh, dat uh, ze allemaal achter een lange tafel zaten... De om de, de pers uh, toe te spreken in de aula. En de aula is nu gewoon weer een aula. Een kantine van een school, uh, net op uh, uh, uh, een trap waar ik naar boven liep. Daar heb ik ook niks gezien wat nog herinnert aan uh, de bijeenkomst hier van die heren. Ja, en de stoelen staan weer gewoon zoals ze altijd staan. Uh, en uh, er staan nog wat blikjes met uh, ja, drinken en, en wat lege zakken chips en een Fanta-flesje. Maar ik heb me laten vertellen dat dat absoluut niet is wat de heren hier hebben achtergelaten. Maar gewoon de leerlingen van uh, vandaag. Alles is hier weer opgeruimd. Het enige eigenlijk wat nog herinnert aan gisteren... dat is een foto die je overal ziet hangen uh, op de gangen. Maar ook uh, te zien op het intranet hier zo, op een scherm... waar informatie zit over de infoavond van komende dinsdag. Maar dan komt er een foto langs met, met Rutte en met Asje... en met andere leden van het kabinet. En dan een paar mensen die ik eigenlijk niet ken. Ja, en dat zijn dan docenten die trots staan te kijken... Eh, omdat zij op de foto staan met die heren. Dus alleen dat herinnert zich uh, herinnert er nog aan... En uh, op dit moment ben ik dus in die plek waar die persconferentie was. Straks loop ik nog even naar boven om te kijken waar er onderhandeld werd. En ja, buiten dat ben ik natuurlijk ook nieuwsgierig... hoe ze hier naartoe zijn gekomen, waarom ze hier waren, hoe dat gegaan is. Maar ook hier zijn natuurlijk werkgevers en werknemers... leraren en bestuurders. En aan hen hoop ik ook voor te kunnen leggen de vraag... wat vinden ze nou eigenlijk van het sociale akkoord? Groep plan Marcel, tot later deze middag. En wat premier Rutte gisteravond in die aula... waar Marcel nu weer is, uh, onder meer zei... hij zei, we moeten niet langer somberen, nee, we moeten het geld weer laten rollen. Nou, vandaag heeft hij die boodschap uit dat sociaal akkoord... ook overgebracht aan zijn ministersploeg En dat nou, was te horen vandaag, onderwijsminister Bussemaker. Ik denk dat het ook echt gewoon nu tijd is om niet verder te somberen. We hebben net de Vrede van Utrecht gevierd. Dit weekend gaat het Rijksmuseum open. We hebben een sociaal akkoord, uh, alles gaat de goede kant op. Laat u het geld een beetje rollen dit weekend? Uh, dat doe ik eigenlijk altijd uh, wel. Dus het is niet uw schuld dat het slecht ging? Dat zeg ik niet, maar ik laat het altijd een beetje rollen in het weekend. En dan ben ik van plan dat dit weekend niet anders te doen. Ja, ik ga zo een, een jaket kopen voor uh, de feestelijkheden van binnenkort. We, we hebben dan al twee dagen nodig en dan gaan we dit kabinet nog vier keer prinsesdag doen. Ja, ik stimuleer de economie door een nieuwe jurk te kopen voor de kroning. Nou, ik ga eens een keer een huis kopen. Ik woon in een huurhuis... en uh, misschien dat ik een keer een huis ga kopen. Aangemoedigd door de premier. Ja. Privé uh, rij ik al jaren in een tweedehands auto... die uh, nog net te nieuw is om te vervangen. Maar ik ga wel dit weekend... heb ik allemaal afspraken met vrienden... dus de horeca krijgt een flinke boost. Nou, ik denk dat ik uh, om te beginnen even een klein beetje ga bijkomen. Want de afgelopen weekenden die waren allemaal... in het prettige gezelschap van Heerts, Windjes en Rutte. Uh, dus ik ga eens even op adem komen... en dan zal er vast mogelijkheid zijn... om uh, waarschijnlijk gezelschap van mijn kinderen... De lokale economie in Amsterdam aan te jagen. Het schijnt mooi weer te worden voor artis. Nou, daar heb ik al een jaarkaart voor. En een beetje optimisme kan ook de Nederlandse samenleving nu echt wel vooruit helpen. Gaat u nou, shoppen dit weekend? Nee, geen tijd voor. Geen tijd voor, aldus de minister van Defensie, Janine Hennis. Bijeen gekruidoneerd, die reacties door Peter Blok. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We willen het liefst weer met Noord-Korea praten, maar als ze doorgaan met dreigen en doorgaan met rakettesten, dan zijn ze op de verkeerde weg bezig. De woorden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry op bezoek in Zuid-Korea. If North Korea decides to fire uh, the mostan missile, uh, it would really be one more unnecessary, uh, unwanted contribution to an already volatile, potentially dangerous situation. En zo het indicate really is being provocative with an exclamation point yet En als die rakettesten doorgaan, is wel duidelijk wie er nu echt provoceert, al dus Kerry in Zuid-Korea. We gaan naar Washington, naar Wouter Swart. Wouter. Kerry waarschuwt Noord-Korea, maar tegelijkertijd houdt hij de deur ook wel een beetje open. Ja, ik denk dat je dat, dat, je dat goed ziet. Kijk, het, het probleem is en blijft natuurlijk dat niemand precies weet wat we nou kunnen verwachten van die nieuwe leider. He, is de retoriek van deze jonge leider Kim Jong-un vergelijkbaar met die van zijn vader? He, die uh, kwam af en toe tot ernstige incidenten, maar nooit tot complete oorlog. Uh, die leek ook te weten wanneer hij zich weer moest terugtrekken of weer moest aan, gaan zitten aan de onderhandelingstafel. Maar we weten niet, misschien gaat uh, zo'n Kim Jong-un wel verder en dus moet Kerry rekening houden met zowel het rampscenario als de toenadering. Want laten we wel wezen, ondanks de ongekende oorlogstaal... kan er ook nog steeds een oplossing komen. Ja, zeker. Want één ding is heel belangrijk hè, voor de Verenigde Staten. Wij, Amerikanen, kunnen Noord-Korea niet accepteren als kernmacht. Daar zei hij vandaag in Zuid-Korea ook wat over. We zijn allemaal united in het feit dat Noord-Korea niet be accepted als een nucleaire power and I am here to make it clear to the United States will if needed defend our allies and defend ourselves Amerika zal zijn bondgenoten en natuurlijk ook zichzelf beschermen aldus Kerry wat betekent dat concreet als je denkt aan een rampscenario hoe scherp staan ze in Washington ja, de situatie is toch echt wel een stuk spannender dan afgelopen jaren. Uh, Amerika heeft de vloot dichter bij Korea gehaald. Er zijn uh, gevechtsvliegtuigen natuurlijk gestuurd als, steun van, uh, als, als teken van steun aan de Zuid-Koreanen. En op de Westkust in Amerika worden nu meer van die raketbatterijen geplaatst... om eventuele uh, inkomende projectielen te kunnen, te kunnen onderscheppen. De boel staat echt op scherp. En daar kwam vanmorgen natuurlijk nog ineens dat bericht bij... van een Amerikaanse militaire inlichtingendienst, althans een passage uit een rapport waarin staat dat Noord-Korea misschien al in staat zou zijn... om zo'n kernkop op een raket te schroeven. Nou, Kerry was daarover vandaag ineens weer heel duidelijk. Die zei, nee, nee, nee, dat is nog geen correcte weergave van de werkelijkheid. Die mogelijkheid heeft Noord-Korea nog niet. Maar je gaat je natuurlijk wel een beetje afvragen... als zo'n inlichtingendienst er al mee komt, wat klopt daar dan wel... en wat klopt daar dan niet van? Ja, en dan ga je heel goed luisteren naar wat hij zegt en op welke manier... John Kerry, die benadrukt in Zuid-Korea het bondgenootschap met dat land... in Zuid-Korea, in Seoul... Correspondent Marike de Vries. Marike, ja, dat wordt wel lekker ontvangen daar in Seoul, denk ik. Uh, Zo'n benadrukking van dat bondgenootschap. Ja, zeker in deze tijd van de oplopende spanningen natuurlijk. Hè. Dat Kerry zich dan laat zien in Seoul is natuurlijk dan extra welkom. Ook omdat hij aangaf weer in gesprek te willen met Noord-Korea. Die deur heeft hij nu weer opengezet. En dat is precies wat Zuid-Korea de afgelopen weken ook heeft volgehouden... tijdens die oplopingen, spanningen en die oorlogsretoriek. Altijd de weg naar de onderhandelingstafel opengehouden. Wel altijd gezegd dat ze hard terug zullen slaan mocht Noord-Korea aanvallen. Maar toch aangedrongen op gesprek. En dat wordt nu onderstreept door Kerry. En als je kijkt naar Noord-Korea, zie je daar signalen binnenkomen... dat ze inderdaad reageren, wellicht op wat John Kerry daar in Zuid-Korea vertelt. Nee, er is geen uh, nieuwe verklaring uit Pyongyang gekomen. Geen nieuwe dreigementen of ronkende retoriek. Uh, het is hier nu ook uh, vlak voor middernacht. Dus de kans dat dat vandaag nog komt is niet zo groot meer. En bovendien zijn ze in Noord-Korea met iets heel anders bezig. Daar wordt feest gevierd op dit moment. Er komen foto's van uh, dansende mensen naar buiten. Bloemenmeisjes, et cetera. Allemaal in aanloop naar de 101 e verjaardag... van de aardsvader Kim Il-sung, de opa van de jonge leider nu... Aanstaande maandag is dat en dat is een hele belangrijke feestdag in Noord-Korea. Dus daar zijn de feestdagen begonnen. Ook onderdeel van de toekomst van Noord-Korea. We gaan aan het eind van de ochtend in Washington nog even. Wouter, bij jou. Zeg, Kerry is vier dagen in de regio. Hij is ook op weg ja. naar China. En ik neem te aan dat daar Noord-Korea het onderwerp van gesprek is. Uh, absoluut, hij was daar heel duidelijk over vandaag. Want als één land natuurlijk die sleutel heeft tot een oplossing... dan is het wel China. Uh, Peking heeft zich afgelopen maanden in toenemende mate geïrriteerd uitgelaten... over de buren, de Noord-Koreanen. Ook afstand genomen van hun acties. Maar China steunt vervolgens nog wel, nog steeds, uh, het land economisch. Ze leveren vrijwel alle stroom, alle grondstoffen... alles wat in de winkels ligt daar is Chinees. Nou, Kerry zegt, die machtspositie moet Peking beter gebruiken... om Korea tot andere te dwingen en daar zal hij waarschijnlijk wel over beginnen als hij in China is binnenkort. vanuit van het Washington, dankjewel. En ook Marieke de Vries in Seoul. En hebben bijna zwaan bedankt bij. De avondspits verloopt iets drukker dan gebruikelijk... door een flink aantal buien dat over het land trekt. Een paar opvallende zaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk... tot aan Waardenburg 11 kilometer langs hem rijden. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En de A12 valt op van Arnhem naar Duitsland... bij 7 naar 8 kilometer na een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij in inmiddels aangeschoven, het is 14 voor 5, Luuk Ja, Goedemiddag. Ja, Ons goedemiddag. Twitterbaas, wat ik me afvraag, Luuk, heeft het Sociaal Akkoord... inmiddels anderhalf miljard views op internet? Nou, dat zijn meer psi-achtige toestanden, hè? die zanger uit Korea. Maar het, het gaat de goede kant op, er wordt flink over getwitterd. Zo meer. Hey, buddy, get Dit is het NOS Radio 1 Journaal, met Tim Overdik. Alert Lines, Robin Thicke. En op het internet vindt u twee verschillende versies van de bijbehorende videoclip. Ik zou zeggen, ga zelf maar even kijken. De een is ongecensureerd. En het is 9 van vijf, mijn Hubert, Waar zit je te lachen? Met het ongecensureerde weerbericht. Ja, je wordt misschien natuurlijk, hè? Ja, ik ga zo zelf ook maar even kijken. Heel goed. Ik wil alleen maar één ding van je weten. Het weekend, daar gaat het om. Wat vind jij belangrijk? Uh, hoe, hoe vaak en waar precies en hoe warm de zon is? Ik denk dat de zon... Um de zon aardig warm is, maar dat er ook bewolking is... die de zon dan af en toe wat kan temperen. Maar we krijgen zeker zondag te maken met een zuidelijke stroming. En dat betekent dat vanuit het zuiden warme lucht uh, aangevoerd uh, wordt. Om even helemaal naar het zuiden van Europa te verplaatsen... daar zijn de temperaturen uiteindelijk nu ook eindelijk wat aan de hoge kant. In Spanje werd de afgelopen dagen al 30 graden op de thermometer gemeten. 25 graden in Frankrijk. En nou, diezelfde warmte komt dan onze kant op. En dat betekent zondag... bij ons temperaturen tussen de 17 en de 22 graden. Met een zuidenwind. Dus dan ook op het strand verwacht ik echt wel aangename... Temperaturen. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Kunnen mensen inderdaad... naar het strand gaan? Ja, ik denk dat dat morgen... toch wel nog wat uh, lastiger is. Want dan waait de wind nog steeds uit het uh, zuidwesten. En, en misschien langs de kust nog meer... wat westelijke richting zelfs. En ja, dan krijg je... nog steeds die aanvoer over dat koude zeewater. Kan er opnieuw mist... of laaghangende bewolking op het strand uh, zijn. Echt een paar kilometer van het strand... kan het totaal anders al zijn. Maar... Op het strand met die mist kan het zomaar een graad of maximaal 8 worden. Okay. Terwijl landinwaarts het morgen, zaterdag dus, zo'n 14 graden is. En als mensen op zondag op het uh, strand in slaap vallen... en we maandag wakker worden, wat voor weer is het dan? Oh, ik denk dat het dan ook op zich nog aardig weer is. Misschien kunnen ze wel wakker worden van een, een buitje in hun uh, gezicht. Want helemaal droog blijft het uh, niet. Want is het, want is het één opleving dit weekend? Of voor, als, je, als je kijkt naar de langere termijn. Nou, er zitten depressies um, in de buurt. En daar hebben we vandaag bijvoorbeeld ook mee te maken. Die, die duwen die buienlijnen allemaal uh, voor zich uit. Dus vandaar dat het af en toe buiten enorm uh, tekeer gaat. Soms ook met uh, onweer. En we komen zondag even tijdelijk onder invloed van wat uh, hogere druk. En een rug ervan, dat ligt net ten oosten van ons, betekent dus die zuidelijke stroming. Dat verplaatst allemaal en dan gaan er weer wat depressies langs uh, trekken. Dus ja, het is nog een beetje wisselvallig. Maar die 20, 22 graden, is dat de temperatuur die je nu onderhand ook wel een keer mag verwachten als je kijkt naar voorgaande jaren? Nee, nee, nee, als je kijkt naar de gemiddelde temperatuur, wat het nu zou moeten zijn... dan zitten we tussen de 13 en 14 graden gemiddeld. Dus in die zin zitten we nu echt ruim in ons jasje op zondag. En in de loop van volgende week daalt het kwik overdag weer naar... ik heb maandag 18 graden staan, dinsdag 16 en voor woensdag 14... wat dan dus normaal is voor de tijd van het jaar. hoe Hoeper, jij gaat even dat filmpje opzoeken. Dank je wel. Luc Ikink schijnt de zon op Twitter. Nou, de zon schijnt. He. Je moet wel goed zoeken trouwens naar dat filmpje. Dat is van YouTube al afgehaald en er werd, werd ook flink over getwitterd. En, maar we worden eh, steeds nieuwsgieriger. Nou, zeker. Ja. Veel reacties ook op Twitter op het sociaal akkoord. Dat is gesloten. Een paar tweets uit die enorme stapel. Oud D66-Kamerlid Boris van der Ham tweet. We zijn eruit. We gaan niets doen. PvdA-Kamerlid Mariette Hamer zet op haar Twitter steeds gehoopt dat het zou komen... en van groot belang voor al die mensen die aan het werk willen en dat willen blijven. Top! Arie Slob is fractievoorzitter van de ChristenUnie en valt over het woord historisch. Dit is een historisch moment. Ja, Arie Slob tweet Rutte nam het woord historisch maar weer eens in de mond. Inderdaad, historisch dat in korte tijd regeerakkoord driemaal herschreven is. En G500-voorman Siewert van Linden is ook iets opgevallen. Hij tweet een lijstje met daarin de laatste drie akkoorden die zijn gesloten. Begrotingsakkoord, regeerakkoord, dit akkoord. En die werden allemaal historisch genoemd. Niet zo vreemd, zegt Siebert. Rutte is per slot rekening ook een historicus. En verslaggever Helle Huck is van RTL. Laat op haar Twitter weten dat ze het meest historisch aan het akkoord vindt... dat het is gesloten door enkel mannen. En dat in anno 2013. Voetbal dan. Dit weekend is het PSV Ajax. Belangrijk duel. De winnaar is een flinke stap dichter bij de kampioenstitel. Je zou bijna kunnen zeggen, het wordt het weekend van de eeuw. Op Twitter begint het langzaam maar zeker een beetje trending te worden. René Grijp, fake account van René van der Grijp, heeft er zin in. Hij tweet, zondag PSV Ajax, nog geen kaarten. Vraag dan even aan Van Bommel, want die heeft kaarten zat. En verslaggever Eddie Jansen laat weten dat er een enorme media-aandacht is voor die wedstrijd. Hij plaatst op zijn Twitter een foto van de persconferentie met Dick advocaat En daarop zijn minimaal 10 camera cameraploegen. Te zien. Heel even was het trouwens sprake dat Edwin van der Sar misschien op de bank zou gaan zitten. Tweede doelman zou hij dan zijn. Zij had schorsingen en blessures bij Ajax, maar volgens trainer Frank de Boer heeft hij daar niet echt heel serieus over nagedacht. Oh. Nee, dat vind ik niet serieus over na. Nee. Jammer, zegt Damian op zijn Twitter. Waarom eigenlijk niet, zegt hij. Hij zou het nog best wel kunnen. Tim, ken jij. Psai nog? Natuurlijk, hoe gaat het dan? Joker weer. Mijn <laughs> ja. nou, zoon heeft ja. tot grote hilariteit. Nou, zeg, gaan we goed? Ik zag je van, nog een paar of? keer, uh, paar keer, uh, paar keer over de redactie stuit. Heerlijk, inderdaad. lucht enorm op. enorm populaire artiest uit Zuid-Korea heeft met Gangnam Staal, zo heet het liedje, meest bekeken video op YouTube alle tijden, anderhalf miljard keer bekeken inmiddels. Dat is uh, dit chanson: Hoepan Gangnam Staal. Nou. Er zat een dansje bij, dat werd dus heel populair. En uh, ja, de vraag is dan ook, wanneer komt Psy nou met een nieuwe single en een nieuw dansje? Nou, vandaag is het antwoord, Gentleman heet dat, En it goes something like this. Wat ja, wat dat betreft... Het lijkt er heel erg op. Echt is voor de zondagochtend ook, krantje erbij, sapje, beetje spesen. Heel veel reacties op Twitter. Wouter van Lienen ziet het wel zitten en hij vindt dat de nieuwe single van Psy wel een aanstekelijk deuntje heeft. Esther Kolen heeft iets minder vertrouwen en denkt dat dit hem toch niet gaat worden. En de site Upcoming heeft ook een lijstje gemaakt met dingen die beter zijn dan de nieuwe single van Psy. In dat lijstje onder andere met je vullingen op aluminiumfolie bijten, sinaasappelsap drinken na tandenpoetsen en jezelf snijden aan een papiertje. zijn niet echt fan, schat ik zo in. Michiel Blijbo mogen we feliciteren. Hij heeft eindelijk de steen waar die onderlag van zich af weet te drukken. Hij tweet, ik ben geloof ik de enige die niet weet wie of wat Psy is. Hij zegt, ik heb er wel over gelezen vandaag in de krant, maar het zegt me dus echt helemaal niets. Pierre Ooitman die reageert op hem en zegt... dan ben je denk ik de enige... er zijn waarschijnlijk nog onontdekte dorpen in de Amazone... die niet weten wie Psy is. To to Morgen vroeg, half elf, komt Psy trouwens met de nieuwe dansjes. Ik en dan kun je live zeggen, bekijken op YouTube. Daar hoort wel een nieuw dansje bij Ja, natuurlijk. zeker. Ja. Ja, 50.000 man in een uh, stadion. En dan kun je meekijken op YouTube om half elf. Hoe dat moet. Doe kieken. Zullen we samen gaan? Ja, lijkt me heel gezegd. Ja, toch? Gaan ja. oh, samen even op de ster. Ja. Tot zo. Vanavond, BNN Today. De afgelopen 33 jaar is bij elke troonswisseling een presentje uitgedeeld. Vanavond om half negen op Radio 1. Waar je nog iets aan hebt en waar je er jaren later nog over na kunt denken. Een mok, een lepeltje, een kroontje. Luister en kijk mee op radio1.nl. Soepterine, een besteklaar, een tuinset, een Fiat Punto 1.4 GT Turbo. Gewoon <lacht> iets leuks. Maar ja, hey, het is crisis. Kan er niet meer vanaf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.